Het NOS-journaal. Gert Kluk. Mont Blanc-tunnel dicht vanwege lawinegevaar. Ex-kankerpatiënten vaak geweigerd voor hypotheek. Een huis in Ursem afgebrand na vlam in de pan. Het weer bewolkt geleidelijk wel iets droger. Het is 6 graden in Groningen en 10 in Zeeland. Tijdens de jaarwisseling plaatselijk nog wat motregen...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 Die moeten nu omrijden om hun bestemming te bereiken, bijvoorbeeld via de zuidelijke gelegen fréjus tunnel De AWB had al gewaarschuwd voor extreme weersomstandigheden in de Franse Alpen. Daar komt nog bij dat het vandaag extra druk is, doordat veel vakantiegangers aankomen of juist terug naar huis gaan. Ex-kankerpatiënten hebben de rest van hun leven problemen met het afsluiten van een hypotheek of levensverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg. 60 van de mensen die ooit kanker hebben gehad, liepen hier tegenaan zegt onderzoekster Lonneke van der Pol. Dit betreft vooral de jongeren, dus uh, de mensen onder de 50 jaar. Want, uh, zoals iedereen wel weet, is kanker natuurlijk bij uitstek een ziekte die veel bij ouderen voorkomt. En ja, daar, daar is die. Dus als je ouder dan 65 bent, zie je dat mensen niet zo vaak meer een, een hypotheek hoeven af te sluiten. Maar het zijn dus vooral de jongeren die hierin getroffen worden. Dus de mensen onder de 50 jaar, daarvan ondervindt een 60% probleem met het uh, krijgen van een levensverzekering of hypotheek. Dus verzekeraars zeggen: als je eenmaal kanker hebt gehad, dan blijf je voor ons eigenlijk altijd patiënt. Want je loopt een veel hoger risico. Ja, ja, daar komt het wel op neer, ja. Het Verbond van Verzekeraars zegt in een reactie... Uh, het is natuurlijk heel zuur en heel vervelend... maar een brandend huis kun je ook niet verzekeren. Ja. Wat vindt je daarvan? Ja, nou ja, kijk, ik vind dat een, een, een, een moeilijke discussie... maar ik, ik vind het wel heel belangrijk dat we deze discussie... eigenlijk met elkaar gaan voeren in Nederland. Omdat... Um, Kijk, ik vind het lastig om tegen zo'n verzekeraar... Die, om die daarop aan te gaan spreken. Maar ik denk wel dat het goed is om dit soort cijfers naar buiten te brengen... en gewoon maatschappelijk met elkaar hierover te gaan praten... van vinden we dit eerlijk en willen we dat? Dat mensen dus die tien tot vijftien jaar na nadat ze kanker hebben gehad en uh, eigenlijk helemaal niet meer een verhoogd risico hebben om kanker terug te krijgen. En dat is vast niet voor iedereen zo, maar er zijn echt subgroepen aan te wijzen waar dat wel zo voor is. Ja, die, die, die kunnen soms gewoon geen huis kopen omdat ze dit hebben gehad. Ja, u wilt verzeker als die aanspreken. Als je ziet dat mensen bijvoorbeeld preventief hun borsten laten verwijderen of uh, een dikke darm ondergaan en preventief poliepen laten verwijderen. Ja. En daar vervolgens voor gestraft worden. Dus ik vind het wel een moeite waard om daar eens met elkaar over te discussiëren. Of ja, vinden we dit eerlijk met elkaar? Of moet je net als met een ziektekostenverzekering... daar, daar wordt iedereen in Nederland heeft ook het recht op een ziektekostenverzekering. En daar zien we dus ook die problematiek helemaal niet zo. Ja, in feite spreekt u dus bij deze verzekeraars wel aan. Mm, nou, ik wil, ja... Ik, vind het, ik, ik spreek ze in die zin aan dat ik vind dat we met elkaar die discussie moeten voeren... van willen we dit, of vinden we in Nederland dat we naar een ander model moeten... waarbij mensen wel geaccepteerd kunnen worden. Lonning van der Pol van de Universiteit van Tilburg, dank u wel voor deze toelichting. Prima, dank u wel. Ja, ik praat over verder met Paul Koopman van het Verbond van Verzekeraars. Meneer um, Koopman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ruim, ruim de helft van jonge patiënten krijgt moeilijkere verzekering of hypotheek na kanker. Uh, wat vindt u daarvan, ook van het hoge percentage? Ja, nou, ik kan er wel iets over zeggen. Kijk, verzekeraars zijn commerciële bedrijven die natuurlijk in de eerste plaats het liefst mensen in verzekering uh, nemen. Uh, iedereen uh, die een verzekering wil afsluiten, is natuurlijk van harte welkom. Maar verzekeraars hebben wel de taak om risico, een risico-inschatting te maken en daar de premie op af te stemmen. Um, uh, en als het risico te hoog is in de ogen van een verzekeraar, dan zal een verzekeraar kunnen zeggen van nou, we nemen u niet in verzekering bij een leven. Een levensverzekering is anders dan een ziektekostenverzekering. Geen verplichte verzekering in Nederland. Nee, oké, okay, daar komen we zo bij. Maar u bedoelt, we moeten gewoon wel wat verdienen. Daar komt het op neer. Ja, verzekeraars zijn commerciële bedrijven. Dus zij moeten, om de premie op een, te kunnen vaststellen... moeten ze weten welke risico's in verzekering nemen. Vandaar ook dat um, u zegt... een brandend huis kun je ook niet verzekeren. Als het risico te groot is, dan beginnen we er gewoon niet aan. Uh, nou ja, de brandend huis dat is eigenlijk een beetje een verzekeraarsbegrip... Uh, ...wat wil aangeven dat je een, een, een, een risico pas kan uh, alleen kan verzekeren als dat risico uh, uh, zich niet al heeft voorgedaan. Want dan is er eigenlijk niet meer van een verzekering uh, sprake. Dat ligt natuurlijk, in dit geval ligt het wel wat genuanceerder. Uh, het gaat hier om uh, mensen die een uh, kankerdiagnose hebben gehad en er al dan niet aan uh, zijn behandeld. En dan uh, zal een verzekeraar uh, op basis van statistische informatie... Dat kan, uh, ...dat kan eigenlijk per definitie niet op het niveau van een individuele verzekerde... ...moeten nagaan wat dan het risico is dat die ziekte zich herhaalt of een andere, zich andere problemen gaan voordoen. Ja, dat snijdt Daarom... een onderzoekster een interessant punt aan. Die zegt, die statistieken ja. lopen vaak achter. Ja, ja. nou dat, is, dat zal ik uh, niet bestrijden. Dat is eigenlijk per definitie zo. Omdat uh, als er een nieuwe behandelmethode wordt geïntroduceerd, dan duurt het natuurlijk toch altijd een aantal jaren... ...voordat je kan zien wat het effect daarvan is. Uh, maar die statistische informatie die verzekeraars hanteren, en dat, uh, dat is die, uh, die, die informatie bestaat uit allerlei variabelen... Die wordt jaarlijks herzien. Zo zijn de tabellen voor met name borstkankerbehandelingen... dit jaar bij een grote herverzekeraar aangepast... waardoor veel meer mensen met zo'n diagnose... toch voor een verzekering in aanmerking kunnen komen. En we hebben ook onlangs bijvoorbeeld... een nieuwe gezondheidsverklaring geïntroduceerd... waar een ziekte als HIV inmiddels gewoon als een normale ziekte wordt gezien. Terwijl dat vroeger natuurlijk een doodvondst was. De onderzoeker in Tilburg zegt ook dat vrouwen die preventief hun borst hebben laten afzetten. vanwege het risico op borstkanker. en dus minder kans hebben om die ziekte te krijgen. dat die toch een hogere premie moeten betalen. Ja, ik weet niet of dat zo is. Op dat niveau kan ik natuurlijk niet in, de, in, de acceptatie, in het acceptatiebeleid van verzekeraars kijken. Uh, maar uh, het, uh, dat lijkt me als het, als het daadwerkelijk zo is. dat uh, een preventieve operatie leidt tot een, een lagere kans op borstkanker. Dan, uh, dan zou dat ook moeten leiden eigenlijk, tot een snellere acceptatie. Meneer Koopman van het Verbond van Verzekeraars, dank u wel. Ja, dank u Graag gedaan. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. In de Noord-Hollandse plaats Ursem zijn een woning en een schuur afgebrand. De bewoners waren in de schuur oliebollen aan het bakken. Toen ze een schaal met oliebollen naar de woning brachten... ging er de schuur iets mis, zegt de brandweer. Voor of nog uh, denken wij dat het pannetje is blijven staan in de schuur... Wat men vergeten is uh, van het vuur uit te doen. En vervolgens ja, is de vlam letterlijk in de pan geslagen... en is uh, de brand in de schuur begonnen en vervolgens overgeslagen op het woonhuis. De schuur is uh, nagenoeg afgebrand en de woning, ik kijk er nu op uit... die wordt zo goed als verloren beschouwd. Omdat er asbest in de schuur verwerkt zat, is de omgeving afgezet. De bewoners van het huis, een gezin met kinderen, zijn opgevangen bij de buren. Er is niemand gewond geraakt. In de Hedel is gisteravond in een woning een zware vuurwerkbom ontploft. Gebeurde rond kwart over tien. En de politie vond twee mannen in het huis. De politie. Eenmaal aangetroffen zijn twee mannen zwaargewond aangetroffen. Eh, voornamelijk aan hun onderlijf. En hebben hulpdiensten geprobeerd de mensen zo snel mogelijk te verbinden... en naar het ziekenhuis over te brengen. De slachtoffers zijn 21 en 23 jaar oud. En tegen de politie zeiden ze dat ze een rookbom aan het maken waren. In het huis vond de politie een opengereten ijzeren staaf. En ook stonden er dozen met illegaal vuurwerk. De nieuwjaarsfeesten in Nieuw-Zeeland zijn in het water gevallen. Om 12 uur Nederlandse tijd diende het nieuwjaar zich aan met storm en regen. Het weer was zo slecht dat een groot vuurwerk en twee concerten in de hoofdstad Wellington werden afgelast.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 Wemke Halsema vindt dat haar opvolster Jolande Sap... nog politieke intuïtie moet ontwikkelen. In een interview met NRC Handelsblad zegt ze... dat het haar pijn doet om haar partij GroenLinks te zien worstelen. Zelf had ik het ook moeilijk in het begin, zegt Halsema. Sap zei onlangs dat de leiderschapswissel bij de partij... ook een van de oorzaken is van de lage peilingen. En die peilingen kunnen volgens Halsema knagen aan het zelfvertrouwen... en de creativiteit van een politicus. Het is tien jaar geleden dat de euro haar intrede deed. Sindsdien is de munt veel besproken, maar één ding heeft de euro niet. Een bijnaam. Waar we vroeger betaalden met een joet, geeltje, een dubbeltje van kraak, gaat de euro nog steeds bijnaamloos door het leven. Het genootschap Onze Taal onderzocht het. Saskia Alkema. Het enige wat we vonden was het uh, uh, meervoud, uri. Uh, dus als meervoud van euro... Ja, en heel veel, uh, of, uh, ja, wat oudere mensen gebruiken ook nog wel uh, ja, de, de oude aanduidingen. Centen, stuivers, dubbeltjes, vijfjes, tientjes en dat soort uh, benamingen. Dus die we al voor de gulden gebruikten. Gebruiken ze ook voor de euro. Maar heel veel jongeren uh, begrijpen dat al niet. We hadden een uh, verhaal van... Een meneer en die vroeg of, of hij ze stuiver kon geven in de supermarkt. En het meisje bij de kassa bleek hem helemaal niet te begrijpen. Dus zelfs dat is al niet meer echt in de omloop. Het verkrijgen van een bijnaam duurt een tijdje, zegt Alkema, En dat de munt bij veel mensen niet erg populair is, werkt niet mee. Ook tien jaar geleden was er niemand die dacht van, nou leuke nieuwe munteenheid. Uh, uh... Dat uh, biedt weer nieuwe mogelijkheden. Dat, dat, dat, dat geluid hoorde je eigenlijk nooit. En uh, ja, nog altijd denken mensen natuurlijk dat uh, alles uh, twee keer zo duur is geworden. Uh, ja, en zo'n munt, uh, daar ga je nou niet bepaald een bepaald koosnaampje voor verzinnen. Sport. Daphne Schippers en Elko Sint-Nicolaas zijn door de Atletiek Unie uitgeroepen tot beste atleten van 2011. Schippers kende een goed jaar door onder meer het Nederlands record op de 200 meter te verbeteren. Ook voldeed ze op drie nummers aan de Olympische kwalificatie-eisen... de 200 meter, de 7-kamp en de 4x100 meter. Sint-Nicolaas behoort tot de beste 10-kampers ter wereld. Hij plaatst zich al voor de Olympische Spelen. Tennisser Timo de Bakker is het nieuwe seizoen begonnen met een overwinning. De Bakker probeert zich in India te plaatsen voor het toernooi van Chennai. De eerste horde heeft hij inmiddels genomen. Hij versloeg zijn Spaanse tegenstander in twee sets. En Johan Cruijff is er niet in geslaagd om het Catalonië te winnen van Tunesië. Het duel bleef steken op 0-0. Bondscoach Cruijff kon beschikken over sterren als Xavi, Valdez, Fabregas en Piquet. Maar zelfs het surplus aan talent leverde geen zegen op. Commentaar van Cruijff na afloop, we hebben niet getraind, maar wel lekker met elkaar gegeten. Nog eens de hoofdpunten van het nieuws. De Mont Blanc-tunnel is na langdurige sneeuwval afgesloten voor alle verkeer. De Fransen zijn bang voor lawines. Ex-kankerpatiënten worden vaak geweigerd voor een hypotheek. Het Verbond van Verzekeraars verdedigt het beleid door te wijzen op statistieken. En in het Noord-Hollandse URSM is een huis afgebrand. De vlam sloeg in de pan bij het bakken. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zo dadelijk Tros in Bedrijf. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Alle vrienden en familie de teur uit.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 Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Bas van der Werven. Dames en heren, goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland op deze oudjaarsdag. En in de laatste uitzending praat ik met twee gasten over het ondernemersjaar 2011. Hoe hebben hun bedrijven het gedaan in deze toch moeilijke tijden? En met welk gemoed beginnen ze maandag aan een heel nieuw businessjaar? En die gasten zijn Gerard van der Aast. Welkom meneer van der Aast. Goedemiddag. Bestuursvoorzitter van het bouwbedrijf Volker Wessels. En André Goudet aan de andere kant, die ook bestuursvoorzitter is. Of CEO heet het buur, geloof ik, hè? Ja, dat mag allebei. Dat mag allebei, ja. toch? Ja, Dogwise, zeevervoerder. Mm -hmm. Echte Hollandse bedrijven. Nou, hier, daar zit wel eens wat buitenlandse vervuiling in. Maar daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Uh, geen oliebollenbakken vandaag, heren? Nee. Nee, dat nee, is gevaarlijk, nee. heb ik net gehoord. Nee. Ja, dat kan, dat kan verkeerd. Oh, we hebben ze hier staan, hè? Dus als u wil, ga u gang. We beginnen uiteraard deze laatste uitzending met. Weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Het einde van het jaar. Het is een tijd waarin veel bedrijven de balans opmaken. En voor de haven van Rotterdam sloeg die balans positief uit met een groei van achttiende van een procent. Maar volgens directeur Hans Wits kan het volgend jaar nog beter gaan, mits er vier veranderingen worden doorgevoerd. 1. bevoegdheden naar Brussel. Twee een goed vangnet. Drie, begrotingsdiscipline, allemaal terug met de tekorten. En vier, een streng toezicht op de financiële markten en de banken in Europa. Als men dat in het voorjaar besluit... dan verwacht ik dat er de tweede helft volgend jaar de crisis achter de rug is. Laten we hopen dat dat gebeurt. Hans Smits, PostNL had minder geluk... Kregen kreeg aan het eind van het jaar toch nog even een tegenvaller. Want het postbedrijf liep miljoenen euro schade op... door vervalste postzegels die mensen op internet konden kopen. Wat mensen in zekere zin gedaan hebben is een briefje van 20 euro voor 15 euro gekocht. En dat kan niet. Een postzegel is een officieel waardepapier. Wordt ook op speciaal papier gedrukt, et cetera. En die kunnen niet onder de no nominale waarde kunnen die verkocht worden. De decembermaand is ook een periode van bezinning, nadenken over harmonieus samenwerken aan een betere toekomst. En ook de Haagse glazenwassers blijken daar al een tijdje mee bezig. In de regio Den Haag zijn tien glazenwassers beboet wegens kartelafspraken. De tien hadden straten in een nieuwbouwwijk onder elkaar verdeeld. Volgens de Nederlandse mededingingsautoriteit kan dit soort afspraken niet door de beugel. De tien Haagse glazenwassers krijgen ieder een boete van 1000 euro. Ja, daarbij stond wat dat betreft de, op zijn, uh, de NMA sorry, uiteraard op zijn strepen. Strepen die je niet wil hebben als je, je glazen laat wassen. Het nieuwe jaar met een schone lijn beginnen dat, vat, dat vatten sommige ondernemers wel heel letterlijk op. In Zomeren in Brabant is een man betrapt die miljoenen liters afvalwater wilde pompen in de Diepenhoekse loop. Die man had langs de sloot bij zijn bedrijf een diep gat gegraven van uh, 1,50 meter bij 11 meter. Dat is een flink gat. Dat had hij gevuld met afvalwater. De milieupolitie heeft de man gearresteerd. En tot tot de beursaap. De in de aandelenhandelende gorilla Jacko van financiële website beursgorilla.nl heeft voor het eerst in 12 jaar tijd minder rendement behaald dan de AX. De beursaap boekte dit jaar een recordverlies van ruim 42 terwijl de AX slechts 13 verloor. Waar ging het mis met Jacko? Aandelen ja, waar we flink op verloren hebben. Het was uh, Air France KLM. Dat hebben we met ruim 56 verkocht. En toch is dit de eerste keer, zoals zegt in 12 jaar tijd... dat Jack wordt slechter doet dan de AX. En natuurlijk zijn wij benieuwd naar zijn manier van handelen. Er zijn dus uh, tien bananen in zijn portefeuille. En um, iedere maand kiest hij een banaan uit om te verkopen. En vervolgens kiest hij uit 75 bananen... die dus corresponderen met aandelen uit de Amsterdamse indices, uh, één banaan uit om uh, aan te kopen. Mooi beslissingsmodel. Een aap kan de was doen. Weekoverzicht, weekoverzicht... Ja, en zoals gezegd, ja, er zitten hier twee bestuursvoorzitters... die misschien dat bananenmodel ooit nog eens gaan invoeren. Want dat is wel een heel mooi en gemakkelijk beslissingsmodel, heren. Soms gaat het fout, maar twaalf jaar gaat het goed. Um, we gaan uh, uh, tot twee uur het jaar 2011 doornemen. Laten we beginnen met een kort rondje uh, met aan beide de vraag, wat zou u, uh, Hoe zou u 2011 in één woord typeren, meneer Van Haast? Nou, ik denk dat het best een, een moeizaam jaar is geweest... Uh, in de bouwsector, in zijn algemeenheid... Hm. En uh, ook naarmate het jaar vorderde, uh, werden de vooruitzichten toch wel wat uh, grimmiger en slechter. Had u niet uh, van tevoren kunnen aanzien komen? Ja, ik denk ook wel dat dat uh, algemeen uh, iedereen heeft het wel een beetje zien aankomen. Ik denk toch wel dat na de zomervakantie het duidelijk uh, toch opeens wel slechter werd. Uh, dat is misschien niet iets wat iedereen uh, verwacht of tenminste gehoopt had... Maar het is wel de realiteit uh, hoe het er in de bouw op dit moment voor staat. Nou, ze bouwen een hele brede sector. Zijn er sectoren of delen van de sector waar het slechter gaat? Want wegenbouw bijvoorbeeld, als we naar Nederland kijken... dan gaat het volgens mij hartstikke goed. Nou, ik denk dat uh, dat is inderdaad correct. En ook uh, Volker Wessels heeft daar natuurlijk heel veel plezier van... dat wij die breedte uh -huh. uh, in onze portefeuille hebben. De woningbouw is op dit moment natuurlijk gewoon uh, moeizaam. De kantorenmarkt uh, idem dito... Als je kijkt naar de infrastructuur, de wegen... alles wat te maken heeft met verkeersmobiliteit en verkeersmanagement... dat groeit eigenlijk goed door. En ook alles wat te maken heeft met energie en telecom. Dus het is niet zo dat het overal kommer en kwel is. Het is overigens wel zo als er gesproken wordt... en dat is ook wel enigszins terecht als je kijkt naar de totale omzetvolumes... De crisis in de bouw speelt zich op dit moment vooral af bij de woning- en de kantorenmarkt. Ja, precies. Dat zien we dan terug. We gaan naar meneer Goedé van zeven Voor de Dokwijs. Hoe kunt u het jaar 2011 typeren, meneer Goedé? Nou, voor Dokwijs heeft 2011 gewoon twee gezichten. Hm. Uh, wij kijken korte termijn, is het uh, niet anders dan voor Volker Wessels... Is het gewoon een heel moeilijk jaar geweest. Ja. Uh, positief is dat wij uh, heel erg sturen op wat er in de olie- en gassector gebeurt. en uh, Met de huidige olieprijs, het niveau, wat we al een hele lange tijd zien. Ja. Zien we enorme investeringen voor de komende jaren. En het, het tweede gezicht van 2011 is dat we vrij goed gescoord hebben... als het gaat om grote projecten voor de komende jaren. Ja. Uh, en dat heeft, uh, denk ik, uh, een, een patroon wat zich nog wel even door zal zetten. Precies, maar dat is een gevulde orderportefeuille Is die dan ook tegen de goede prijzen? Of heeft u duidelijk aan de prijs moeten... Nou, als het werken. gaat om de langere termijn, de projecten die we dus in de orde portefeuille hebben voor uh, de komende jaren, en dat loopt door tot en met 2016 op dit ja. moment, uh, zijn, dat, uh, zijn dat hele goede prijzen. Ja. Als ik kijk naar de korte termijn, echt wat we vandaag en morgen moeten doen, ja. is, het, uh, is het echt niet uh, wat we gewend zijn. Nee. En is het echt uh, heel hard sappelen, ja echt zappelen. Ja. Ja. We gaan zo ook uitgebreid eventjes op uw bedrijf in. Ik wil het concurrentieveld ook even... met u doornemen. Eerst naar meneer Van der Aast. Want Volker Wessels wordt de gezondste reus in de bouwsector genoemd in Nederland. Weet onder moeilijke omstandigheden... toch mooie kwartaalcijfers te schrijven... En het, en het goed te doen. Het laatste wapenfeit... is dat u dat stukje A4 mag gaan... doortrekken. Van, van, van Delft... Naar, naar Schiedam, geloof ik. Hè? Klopt. Ja. In een consortium... trouwens met, met Boskalis en Heijmans... twee andere grote bouwers... Uh, laten we even proberen Volker Wessels wat neer te zetten. Want u bent naast de voormalige Bataanse aanlevingsmaatschappij de BAM, bent u de tweede van Nederland. Wat is, wat, hoe groot is de omzet ongeveer? Wat doen jullie per jaar? Uh, zo rond 4,5, 4,6 miljard euro uh, ja. op jaarbasis. Met uh, hoeveel mensen? Uh, ik denk zo'n 15.500 in mm -hmm. totaal. Ja. En dan is het speciale van het bedrijfsmodel heel veel werkmaatschappijen onder de moeder, hè? Ja, we hebben een duidelijk decentraal model... waarbij we veel zeggenschap en autoriteit neerleggen... bij de verschillende werkmaatschappijen. Mm -hmm. Dat zijn er uh, zo'n honderd uh, in totaal. Ja. Uh, dat zijn bedrijven die dus ook... en ook de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn... die duidelijk zich ook eigenaar van voelen, hun eigen broek ophouden, zal mm -hmm. ik maar zeggen. Echt eigen, eigen ondernemers. Ja, eigen ondernemers. En dat ondernemerschap, dat innovatieve, dat is ook denk ik wat ons bedrijf zo kenmerkt. En uh, mm -hmm. dat koppelen we natuurlijk wel aan een stuk efficiëntie aan, aan de achterkant. In materieel en allemaal andere zaken die je samen kunt doen, zoals inkoop, et cetera. Ja. Uh, dus we, het is niet zo dat het in ieder voor zich is. Je doet dat wel mm -hmm. binnen een groot concern. Mag ik dan onderbiedig zeggen, u bent de leider van de inkoopcentrale? Nee, ja, dat is, uh, uh, veel van onze inkopen is overigens projectgebonden. Gebeurt dus ook weer binnen die uh, uh, werkmaatschappijen. Dat kan je niet centraal regelen. Mm -hmm. uh, wat wij wel doen is uh, ook vanuit de Raad van Bestuur, is niet alleen maar holding spelen, om het maar zo te zeggen, ja. het is wel heel operationeel. U stuurt ook echt mee. Zo is het, ja. Dus als die ondernemers iets te ondernemersgezind worden... dan uh, worden ze teruggevloten door uh, de CEO. Nou ja, bij ons is een heel simpele regel. Als je het goed doet, dan word je met rust gelaten. En gaat het wat minder goed, krijg je hulp. Zo werkt het meestal. Ja hulp. ja, hulp. En die hulp gaat zover dat ze af en toe ook worden geholpen... de deur uit te gaan met de spullen. Naar... Ook, ook dat gebeurt, ook ja. Dat gebeurt ja. ja. Is dat veel gebeurd afgelopen jaar? Nou, dat gebeurt wel eens. En, en bij honderd werkmaatschappijen is het natuurlijk evident dat er altijd wel eens ergens wat is. Dat mogen we uh, voor zich spreken. Ja, maar ziet u dat meer gebeuren nu er een, een crisis waait? En dat ook na de zomer, zei u al, slechter geworden is in de markt? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat dat... Uh, kijk, ik geloof wel... Kijk, in zijn algemeenheid is het wel zo dat het lastiger is om je te bewijzen, ook als management als het wat moeizamer gaat dan wanneer het eigenlijk vanzelf gaat. Ja. Maar ik, ik geloof niet dat je nou uh, kunt spreken... dat plotseling dat nu echt een issue aan, uh, is. aan het worden is. Mm. Uh, we gaan uh, naar meneer Goedé, Meneer Goedee, want ja, uh, een druk jaar gehad. U zei het al, het is, uh, het is tweeledig. Het is sappelen en soms ook geld verdienen. U laat op dit moment in Zuid-Korea een super bouwen, de Vanguard. Een ja. enorm ding. Hoe groot is het ook weer precies? 275 meter lang en 70 meter breed. Laten we even proberen in voetbalvelden te denken. Ik heb geen verstand van voetballen, dus ik kan niet. Ik hoopte dat u zou zeggen: dat is echt voetbalveld. Maar het is een Het is fors. Maar. Ik denk dat wat u zich moet realiseren is het zeker niet het grootste schip in de wereld. Hè, want mm -hmm. uh, de vader cruiseschepen rond die zijn uh, 375 meter lang. En ja. Dan is uh, die van ons nog maar uh, een kleintje. Ja. Wat wel extreem is, is denk ik de breedte. 70 meter voor een schip is uh, zeg maar twee keer zo breed als wat een normaal schip is. Wat een cruiseschip is. Ja. Zo, om maar te precies. Maar dat, dat is breder dan een voetbalveld, hoor ik van, uh, van uh, onze, onze grote regisseur. Ja, er zijn altijd vaklui in dat Er zijn altijd mensen die het wel weten. Gelukkig maar, hè. hij heeft een oliebolletje verdiend, vind ik. Wat vervoert u allemaal? Niet goed, heen. want het zijn met name over zee, ja. over alle oceanen ja. in de wereld, grote dingen. Hè? Wat ja, uh, het zijn uh, voor een groot gedeelte installaties voor de olie- en gasindustrie. Uh -huh. Uh, industriële objecten. Uh, vaak zeggen mensen, als ik uh, dat zeg... Van, oh, dat is dan uh, hetzelfde als wat Mammoet doet. Ja. Nou, Mammoet is voornamelijk een landtransporteur... en uh, vervoert dus grote industriële objecten over land. Maar mm -hmm. dan heb je net soms over een paar honderd ton... wat over de weg vervoerd moet worden. Ja. Tot een paar duizend ton wat ze met van die grote wielen, uh, wagens uh, vervoeren. Ja. Uh, waar het bij Mammut ophoudt, daar begint het eigenlijk bij ons. Die doet echt de grootste ja, dingen. Ja, dat is dus echt extreem groot. Ja. Uh, en dan moet je denken aan volledig uh, geconserveerde containerkranen. die dus uh, in het Verre Oosten gemaakt worden, over zee worden vervoerd. Tot en met extreem grote uh, productieplatformen voor de olie- en gasindustrie. Ja, dus eigenlijk een booreiland boor of de onderkant van een booreiland, dat kunnen jullie vervoeren? Ja, uh, maar er is uh, wat dat betreft in de media altijd wat. Uh, Problematisch als het gaat om uh, wat is nou het verschil tussen een booreiland en een productieplatform. <laughs> Probeer eens uit te leggen. Ja, Een nou, productieplatform ja. is iets wat eigenlijk voor het leven van een veld uh, daar ligt... en uh, zo'n veld, zo'n reservoir produceert. Mm -hmm. uh, dan is het sterk afhankelijk van wat er in het reservoir zit... hoe diep het water is, uh, hoe ja. diep het gat is waar uh, vandaag geproduceerd moet worden. Ja. En wat je tegenwoordig ziet in de komende jaren zeker... is dat het steeds dieper water wordt waar geproduceerd wordt... En dat de reservoirs steeds dieper liggen. Dat betekent dat er steeds meer equipment nodig is om het naar boven te halen. Het wordt dus groter, het wordt zwaarder. En je ziet dus de productieplatformen met name zie je in omvang uh, zie je toenemen. Juist. Vandaar dat u nu zo'n heel groot schip bouwt. Ja. Ja. Uh, daar anticiperen wij dus op. Ja. en We zien dus nu ook al projecten voor volgend jaar... die uh, dat soort uh, ja. uh, zeg maar, omvang uh, laten zien. Oh. Nou, Booreilanden, dat is uh, eigenlijk een, uh, een ding dat is mobiel. Je hebt verschillende soorten. Mm -hmm. Je hebt de jackups voor ondiep water. Ja. Uh, dat, uh, het Nederlandse woord is uh, opkrikken, zeg ik maar ja. zeggen. Ja. Die dingen hebben meestal drie of vier poten. En dan het platform waar vandaan geboord wordt... die ja. klimt in die poten omhoogste zodra ze op de zeebodem. Zelfs. Juist. Nou, dat, die dingen je, die zijn niet... dat zegt u, dat is mobiel, dat kan je potjes ja. intrekken. En ja, zo er zijn meer. 500 van dat soort uh, jackups uh, wereldwijd uh, in de markt. Ja. Uh, die verplaatsen zich voortdurend uh, en worden verhuurd aan oliemaatschappijen... Die, uh, die boringen doen. Uh, dat zijn uh, platformen die zijn absoluut niet ontworpen voor uh, vervoer uh, over lange afstanden hm. uh, of over de oceaan... Ja. En wat wij doen, dat is dus uh, zeg maar die platformen vervoeren. Ja, die huist ja. u ergens tussen in het schip en die neemt u mee? Nee, zoals het nek. werkt is, nee. die schepen hebben een <laughs> heel groot vlak dek. Het ja. ja, zijn eigenlijk helemaal niet zulke bijzondere maar. schepen. Ze hebben een, waar, het is gewoon een bijzonder platte plaat. Gewoon groot. Ja, ja. En uh, het karakter van deze schepen is dat je dat grote dek onder water kan brengen. Je kan het schip dus gedeeltelijk onder water brengen. Ja. Is dat dek dat bevindt zich een aantal meters onder de waterlijn, hm. uh, soms is dat 15 tot 16 meter. Uh, en dan kan zo'n hele grote installatie, wordt er boven gedreven met ja. hulp van sleeboten... dan komt het schip vervolgens weer omhoog ja. en tilt dan de hele installatie de uit op. het water omhoog... zodat het een paar meter boven de waterlijn komt hadden te we, zweven. Hadden we Archimedes niet gehad, was u niet in business, hè? Dat nee, is, nee, dat is voor ons... Gecontroleerd is dat, uh, zinken. Daar verdienen wij ons brood mee. Ja, mooi. Uh, maar dat maakt het dus mogelijk om dat soort dingen op een veilige manier... over hele grote afstanden te vervoeren. En ja. als wij dan over grote afstanden praten, dan hebben we het over waar de maakmarkt is, dat is voornamelijk in het Verre oosten, ja. Korea, China... naar bijvoorbeeld Brazilië of de Golf van Mexico, de ja. Verenigde Staten. Wie zijn uw klanten? Zijn dat alle grote oliemaatschappijen? Dat zijn uh, voornamelijk de grote oliemaatschappijen... Ja. maar ook zeg maar, de eigenaren van al die boorplatformen, ja. de drillingcontractors... zoals die zo ja, mooi hebben Haley heet. Burton heb ik weleens van horen. Dus nou, Haley naam, Burton, dat is een, uh, een dienstverlener niet, in <laughs> de olie- en gasindustrie... <laughs> Maar ja. die houdt zich voornamelijk bezig met het cementeren van pijpen in het okay, gat. En okay. dat zijn niet de klanten die wij hebben. Mm -hmm. uh, dan zijn het de hele grote werven in ja. het Verre Oosten met name. Korea, China. Uh, waar wij uh, nieuwbouwinstallaties voor vervoeren. Ja. Uh, dan zijn het ook de fabrikanten van containerkranen. Dat mm -hmm. zijn onze klanten. En uh, ja, uiteindelijk zijn het ook de Van der Oorts en de Boskalissen... die met baggermateriaal over de hele wereld gaan. Ja. Waar wij uh, die onze klanten zijn. En jullie doen nooit samen iets? Um, en, uh, nou, daar. niet bij mij weten. Uh, maar, dus uh, misschien mm. is dit van een, een, een <laughs> mooi start zo aan het eind van het jaar. Je weet nooit, ja. um, hoeveel, hoeveel schepen heeft u en hoeveel mensen werken er bij u? Uh, we hebben er op dit moment hebben er, uh, 19. Uh -huh. uh, we hebben er eentje in aanbouw zoals u ja. net zelf zei. Uh, we hebben 1500 man ja. waarvan er 300 op dit moment in de walorganisatie uh -huh. verdeeld over Breda in Nederland en een aantal grote kantoren in de wereld. En dan uh, zo'n uh, pak een bij 1200 man uh, op de schepen. Ja. Hoeveel omzet draait u per jaar? Geen 400 miljoen, neem ik aan. Nee, het is een slag kleiner. Ja. Uh, we zitten zeg maar, tussen de 400 en de 500 miljoen. En dan praten we in dollars. Ja. We zijn niet, uh, alles wat wij doen is in dollars. Hm. Uh, maar we zijn wel heel sterk groeiende. En dat is uh, zeker, als ik kijk naar de komende jaren, is dat het patroon. Bent u blij, dollars, nu we de euro uh, hebben zien, uh, zien wegzakken? Ja, nou, ja het, is, het is maar net uh, hoe je financiële huishouding ingericht ja. is. Uh, alles wat wij doen en kosten, is ook in dollars. Ja. Uh, en daar, waar het euro's betreft, uh, kunnen we dat allemaal afdekken. Uh. Uh, dus het maakt uiteindelijk niet zo verschrikkelijk niet voor uit. Maar ja. Even een Fokker meneer Van der Aast. Want uh, uh, u zei het net al, moeilijke tijden. We zagen vanaf, uh, vanaf de zomermaanden het eigenlijk een beetje een beetje ...minder worden, met name in die woning- en kantorenmarkt waar het wat slechter gaat. Toch heeft u, zei ik al, mooie cijfers uh, weten te behalen over 2011. Uh, dat succes. Komt dat inderdaad alleen maar uit op het, het businessmodel wat we eerder bespraken? Het feit dat u uh, kunt spreiden, activiteiten kunt spreiden? Dat je toch nog precies en, en probeert een beetje te weten waar er geld te verdienen van? Nou ja, ik denk die spreiding helpt enorm. Het is, uh, wij zijn een heel divers bedrijf. Volker Westels is actief op uh, heel veel markten. Mm -hmm. En het gaat niet overal slecht. Dus dat helpt natuurlijk uh, van huis uit. Ik denk dat het uh, innovatieve karakter van de onderneming daar ook zeker aan bijdraagt. We zijn voortdurend bezig met vernieuwing, nieuwe oplossingen, nieuwe slimme ontwerpen. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ook die A4 die u al noemde, die ja. we net uh, hebben aangenomen. Uh, waar we een hele innovatieve uh, slimme oplossing hebben bedacht. Um, ja, dat zijn denk ik een beetje de, de pijlers waar het dan op drijft. Innovatie, voortdurend vernieuwen, maar ook heel scherp op de kosten letten. Dat is uh, gewoon heel ouderwets, scherp op de kosten letten, op de kleintjes letten... en uh, heel scherp kijken naar je werkkapitaal. Uh, dat ook uh, heel strak sturen... Dat uh, verklaart denk ik waarom we het dan uh, relatief uh, redelijk goed doen. Precies, want u, bent, uh, u heeft bij Riet Elzervier gezeten ook hiervoor, geloof ik? Hè? Dat is correct, ja. Als, ook als bestuursvoorzitter, toch? Uh, niet als bestuursvoorzitter, ik was daar uh, lid van de Raad van Bestuur... Okay. en verantwoordelijk voor uh, alle bladen en uh, vakbeurzen. Mm -hmm. Dat is ook een marge business geworden, uitgeverijen. Ja, uitgeverijen hebben het zeker. Die nou. uitgeverijen die afhankelijk zijn van advertentiemodellen... Uh, en die vooral afhankelijk zijn van uh, print, hm. dus uh, gedrukte uitgaven... hebben het best moeilijk. Ja. Was u dan ook al aan het saneren? Want u bent een, een saneerder ook. Hè? Een, in, in ieder geval een kostkater en een man die zorgt dat hij efficiënte processen weten, te bereiken. Nou ja, dat, dat. dat gebeurde daar ook wel. En mm. uh, dat had natuurlijk ook... Uh, uh, er was ook een noodzaak toe... omdat mm. de, ook die businessmodellen... voortdurend uh, aan, het, uh, aan het veranderen zijn. Mm. Dus ja, dat is daar ook gebeurd. Ja. Um, en ik weet niet of ik mezelf nou zie... als een, uh, als een saneerder. Um, ik denk dat je altijd scherp... op de kosten moet blijven letten. Mm. Sterker nog, op het moment dat je dat niet doet... Uh, daarmee leg je waarschijnlijk al uh, de, de fundamenten voor uh, problemen in de toekomst. In de toekomst ja. Ja. Is, dat, is dat iets wat u ziet bij de concurrentie? Dat het er te laat gereageerd is, te weinig agiel wordt gereageerd op marktbewegingen? Nou, dat denk ik wel. Ik denk, als je kijkt naar een aantal bedrijven... dan kun je daar best strategisch wat vraagtekens bij zetten. Je kunt ook wel, dus als je, zeker als je kijkt naar de woningmarkt... en je kijkt bijvoorbeeld naar uh, waarderingsgrondslagen... hoe mensen ook in het verleden... Winsten hebben genomen of hoe dan kosten ook zijn gegroeid in goede tijden. kan je daar best wel wat vraagtekens bij zetten. Ja. En doet u het net een beetje beter? Ik denk dat wij dat net iets beter, iets slimmer doen. Nou, heeft u ook een aantal mooie projecten. Het Stedelijk Museum, wanneer komt het nou eens af? Ik heeft dacht... u overgenomen van Midred, hè? Ja, die projectjes. Klopt. Ja, <laughs> ja, ja, dat is een uh... mooie portefeuille, was dat. Ja, we hebben het uh, Stedelijk, uh, zijn we nu aan het afbouwen. Ik ja. dacht dat het in uh, februari afkomt, als ik het goed zeg. Dat moet wel gaan lukken. Dat is een belofte, denk ik, meneer Van der Haast. Die staat. Ja, ja nou, ik geloof ja. niet dat ik me daar zo heel erg aan kan branden. Maar um, nee. Nee, het, is, uh, ja, het was een mooi project. Ja. En uh, we hebben het nu, uh, nu afgebouwd. En uh, nou, ik hoop dat straks uh, ja. de stad Amsterdam en de burgers daar blij mee zijn. En de nieuwe Maasvlakte. Bent u ook mee bezig? Hè? Gigantisch project. Zijn we, ook, zijn we ook mee bezig. Wat we ja. daar doen uh, is... Uh, we leggen daar samen met uh, de BAM alle kademuren aan. Um, en dat zijn best hele grote kademuren... waar die hele grote zeeschepen... die dan op de Tweede Maasvlakte worden afgehandeld... Hm. Um, aanmeren straks. En we richten ook de hele infrastructuur in. De wegen, de spoorlijnen, alle kabels en leidingen... en alle andere infravoorzieningen die daar uh, nodig zijn. Hoe win je zo'n klus? Want dat zijn natuurlijk heel belangrijke dingen. Grote klussen, ook die, die, die verlenging van die A4. Dat is ook niet iets wat je moet doen. Daar gaat bovendien op de A13 hè, het verkeer wat er zo'n beetje langskomt... dat kan daar heel veel last van krijgen. Doen jullie het anders of beter uh, nou, dan, ik denk, dan anderen waarom je zo'n klus krijgt? Nou, ik denk dat... dat uh, de, de, om werk te winnen moet je denk ik in, in zijn algemeenheid twee dingen doen. Uh, punt 1, je moet altijd een slim ontwerp maken. Dat, uh, het is zeker zo, en de Rijkswaterstaat is daar de laatste jaren... maar ook ProRail en andere grote opdrachtgevers... geven steeds meer uh, alleen maar functionele eisen. Dat betekent dat je dus heel veel ontwerpvrijheid hebt... en daarmee ook een stuk optimalisatie en efficiëntie uh, kunt doorvoeren... wat weer leidt tot een scherp ontwerp uh, en een scherpe prijs. Hm. Bovendien uh, gaan deze opdrachtgevers in toenemende mate over op het uitgeven van werk op basis van kwaliteit. Dus u noemt net de A13, dat het verkeer daar hinder van heeft. Nou, één van de gunningscriteria, en je ziet dat vaak toch oplopen tot 30-40% van het uh, totaal... Het wordt niet alleen maar gegeven op laagste prijs, maar ook op beste kwaliteit. En kwaliteit kan ook zijn betere doorstroming van het verkeer, minder hinder voor de omgeving, minder CO2-uitstoot. Uh, nou, daar zijn heel veel definities uh, denkbaar van wat kwaliteit is. Uh, oh. En ik denk dat dat een bijzonder goede ontwikkeling ja, is. Het is niet meer zomaar schoppen de grond en, uh, en kijken waar je uitkomt. Nee, en ook ja. niet alleen maar wie kan het maken voor het maar. laagste bedrag. Ik denk dat kwaliteit in toenemende mate een rol speelt daarin. Dat zie je ook. En, ja. en ik hou daar ook altijd een warm pleidooi voor. Ja. Ik vind dat een goede ontwikkeling. Maatschappelijk gezien is dat ook heel positief. Ja. Toch leuk, want ik zei, ik bent een uh, voormalig IT-man, via de bladen uiteindelijk in de, in de aannemerij terechtgekomen. Heeft u echt wat met dat product? Echt nou, met die op die oorsprong ben ik nog civiel ingenieur, dus ik ben een beetje... De basis was goed. Een beetje terug bij af. Uh, of ja. weer terug naar mijn roots. Hoe je het ja, uh, ook ja, maar uh, wil zeggen. Oude liefde roes niet, hè? Nee, zo is het. Nee, ik vind het een hele Leuk vak en ja. uh, het prachtige is dat je natuurlijk hele mooie projecten maakt. En tweede Maasvlakte kwam al langs. Uh, mm -hmm. maar we leggen bijvoorbeeld ook uh, nu, sinds tientallen jaren, weer een kanaal aan in Nederland ja. uh, de Zuid-Willemsvaart bij uh, Zethogenbos. Uh, nou dat, uh, dat zijn toch hele leuke projecten. Ja. Um, en uh, bijvoorbeeld de herontwikkeling van het olieveld in Schonebeek is zo'n ander project wat we uh, recentelijk hebben gedaan. Hm. Uh, of het bouwen van, uh, van tunnels. Uh, maar ook weer bijvoorbeeld heel, an heel wat anders. Ja. We zijn heel druk bezig met dynamisch verkeersmanagement. Hoe benut je wat er al ligt een stuk beter. Hè? Dat het niet alleen maar over meer asfalt gaat... Mm -hmm. Uh, dus ja, het is een heel leuk vak. Ja, leuk. Meneer Goede, we gaan eventjes naar u, Want uh, uh, uh, mooie cijfers, derde kwartaal is gepubliceerd. stevige groei, nieuwe opdrachten. Hoe doet u dat? Hoe zorgt u ervoor dat u die concurrentie net een beetje voorblijft? Worden? Hier wordt niet alleen maar op kwantiteit uh, of op prijs... maar ook op kwaliteit wordt er beoordeeld. Hoe ziet dat in uw branche? Uh, het is bij ons natuurlijk heel erg belangrijk dat er uh, ook kwaliteit geleverd wordt. Mm -hmm. uh, want dat vertrouwen wat wij hebben van grote oliemaatschappijen om met uh, enorme platformen, die echt miljarden waard zijn, uh, een oceaanreis te maken vanuit, ik zal maar even zeggen, Korea ja. naar, naar Brazilië, dat, uh, dat, krijg je, dat vertrouwen krijg je niet zomaar. Nee. Uh, dat hebben wij dus door de jaren heen met de mensen die we hebben en het equipment wat we hebben, het type schepen, hebben we dat uh, opgebouwd. Uh, zeker boven in de markt. Hè, zeker ook gelet op het nieuwe schip wat we bouwen. Uh, leunen we daar heel erg sterk op. Nou, dat is iets waar je elke dag aan moet werken. Dat is niet anders dan voor mm. Het is voortdurend bovenop de mensen zitten... om ervoor te zorgen dat er geen shortcuts worden gemaakt. Dat we de veiligheidseisen die gesteld worden aan de industrie... dat we die ook naar onze klant toe elke dag weer opnieuw waar kunnen maken. Ja, maar dat schip moet ja. al altijd gevuld zijn. Je kan het nooit van A naar B laten varen... en van B weer naar huis zonder iets. Hè. Je moet altijd zorgen dat je wat hebt. is ja, dat, niet, uh, dat, dat, weten, dat weten de concurrentie, ja. dat weten de opdrachtgevers. Is dat niet slecht voor de prijs? Um, dat hangt er vanaf wat, uh, wat er uiteindelijk vervoerd wordt. Uh, mm -hmm. Ik denk dat daar uh, een belangrijk punt uh, is wat u aanraakt. Uh, uiteindelijk willen we natuurlijk op zo'n jaar zo'n schip. Hè, want het is toch capaciteitsmanagement wat je doet. Hoe groot het ook is. Ja. Het maakt uiteindelijk niet uit. Ja. Het schip moet varen en moet zijn geld verdienen. En dan wil je graag dat het 365 dagen per jaar bezig is. En uh, dat daar ook iets op staat. Ja. Nou, een aantal van dit jaar, eh, van de dagen in het jaar, die hebben wij nodig voor het onderhoud. Ja, dan blijven er zo ongeveer 320 verkobade dagen over. Mm -hmm. Het klinkt heel plastisch, maar het is wel zo. Ja, nee, maar dat vindt... uh, het gaat en ik. En dan kan je met die hele grote schepen een, uh, een kettingje rijgen van dat soort hele grote projecten. Maar uh, ja, de maakmarkt is, zoals ik al zei, in het Verre Oosten... en de gebruikersmarkt is in het Westen. Dat ja. betekent dat je wel heel veel van die hele grote projecten ziet... die allemaal in één richting gaan. Mm -hmm. En dat het betrekkelijk ingewikkeld is om voor zo'n groot schip... Een betaalbare of een lading te verzinnen uh, die van, uh, van West die naar Oost. Ja. Die zeg maar dezelfde marges laat zien. Ja. Nou, wat je ziet is dat zo'n schip, en uh, dat is denk ik toch de verdienste van onze verkooporganisatie, in staat is om uh, zeg maar door het jaar heen zo van die hele grote ladingen naar het West te vervoeren, maar dan andere type lading, uh, die dan zeker op een lager prijsniveau en een lagere ja. marge ligt. Het schip terugbrengen naar het Verre Oosten. Ja, maar. Waar dan zeg maar het volgende contract. Ja, wat voor type lading moet je dan aan denken? Grotaal? Nou, dan zou je dus kunnen denken ja, aan, aan baggermateriaal. Oh, ja. Ja, vaak zijn dat ja. hele grote projecten. En soms zijn we ook in staat om juist die hele grote schepen met zo'n heel project vol te boeken. Ja. Waarbij je dan moet denken aan en de baggerinstallatie... maar ook alle bakjes en alle sleepboten en alle pijpen... alle pompen, alles oh, wat erbij gaat allemaal <laughs> aan boord van dat ene schip. Ja, ja. Uh, dat, is, uh, dat, dit, dat zijn echt soms hele grote projecten. Ja. Die dan uiteindelijk ervoor zorgen dat het schip weer... Uh, aan de andere kant van de wereld komt. En, en, en, en zo betalen. zijn je ja. met die 19 schepen voortdurend bezig... Ja. om al die contracten aan elkaar te reigen. En het, het, lijkt, het lijkt een beetje op het vullen van vliegtuigstoelen, hè? Als je dat goed het goed hebt. In de kern is het ja, niet anders. anders. Uh, ja. Alhoewel ik dit liever doe dan het vullen van vliegtuigen. <laughs> Wat uh, heeft u met varen, met schepen? Uh, nou, het is, uh, het is mijn, uh, van oorspoor mijn vak. Mm. Ik ben natuurlijk uh, als zeeman begonnen. Ik ja. ben al heel snel in de olie- en gassector, in de offshore, terechtgekomen. Ik heb ook een aantal jaren offshore uh, in het boorvak gezeten... Uh, en een jaar en al bij Heerema gezeten. Waar het toch weer een ander type dienstverlening is. Uh, mm. Dus het zit mij wel in de genen. Absoluut, ja. En het is, uh, ja. Het zijn natuurlijk hele bijzondere dingen die we met dit bedrijf doen. Echt Hollands bedrijf. Het is Hollands glorie een beetje. Uh, ja, dat willen we wel dat graag we horen. Zeggen. Maar dat is natuurlijk ook niet meer zo. Hè, want uh, de holding van het bedrijf uh, is gevestigd door Bermuda. Daar hebben we ook mm. een aantal jaren echt fysiek gezeten. Ja. Um, dat lijkt me en... geen straf trouwens om daar even te zitten. Sorry? Dat lijkt me geen straf om daar even te zitten af en toe. Nou, het regent er heel vaak. Het regent. Ja. U <laughs> spreekt er toch vaak. Ja. ja. Uh, het is niet zo uh, ideaal beeld nee. uh, als uh, nee. het klinkt misschien het van klinkt een afstand zou ja. Het klinkt heel goed, maar ja. helaas. Ja. Ik uh, zit liever in Breda, laat ik dat lijkt, zeggen. Ja. Ja. Ja. Zeg even nog naar dat schip. Die Vanguard, dat allergrootste wat u nu laat bouwen... dat kan niet door het Palma-kanaal, hè? Nee. Dan moet je dus kaap kaaphoeren. Ja, zelfs het, je het brede Panama-kanaal, wat zo meteen 55 ja? meter breed wordt in de sluizen, daar niet. kan hij niet doorheen. Uh, maar dat zijn we een paar jaar gewend, hè, want de sluizen ja. van het huidige kanaal zijn 32 meter. Ja, ja. Of die zijn uitgelegd op schepen met een breedte van 32 meter. Ja. Ja. En dus een aantal van onze schepen op dit moment zijn ook al niet in staat om nee, op, op kanaal te gaan. Dus we zijn gewend om om te varen. Ja. En dan gaat het via Kaap de goede hoop als wij naar Brazilië of naar de Golf van Mexico moeten. Nou zien we een shift in, uh, wat u zei het al, containerkranen komen. Heel veel nu uit China al. Hè. Er ja. wordt veel gebouwd. Er zijn ja. grote werven in China die gebouwd worden voor supertankers, dat soort dingen. Loopt u niet de kans, het risico dat er straks concurrenten daar staan die ditzelfde kuntje kunnen tegen veel lagere prijzen? En wat um, dan, want u heeft zich geweldig in de schulden gestoken om dit, dit schip te kopen hè, in, in Korea. Ja, nou we hebben natuurlijk al concurrenten in, in China uh -huh. die dit al een paar jaar doen. Um, maar goed, ook voor die bedrijven is het de kunst om uiteindelijk... met dit type vervoer uh, de klanten te winnen en ja. het vertrouwen te winnen. En wat wij zien is dat uh, ook onze Chinese concurrenten dat het toch best lastig is om met de top van de markt met ons mee te draaien. En uh, daar zijn we heel zuinig op, op die positie aan de top van de markt. Ja. En dat weet u ook voorlopig, wilt u de Chinezen buiten de deur houden omdat u betere kwaliteit levert. Uw klanten goed, um, goed behandeld. Ja, wij zien op dit moment nog steeds dat klanten de keuze maken voor DocWise... om hele gegronde redenen. Oh. En daar zijn we, zoals ik al eerder zei, zijn we heel zuinig op. Ja. Maar we zijn niet naïef. Uh, alles wat wij doen kan gekopieerd worden. Oh. En uh, we zien natuurlijk ook dat concurrenten dat naast proberen. En dan betekent het natuurlijk net als elk ander bedrijf... dat wij aan de top moeten blijven innoveren... en voortdurend met nieuwe eh, oplossingen moeten komen. Ja, ja. We gaan zo even over die schuldenpositie van u praten. U luistert aan de in bedrijf. Ik ben in gesprek met twee directeuren van grote bedrijven... met wie ik terugblik op 2011. Uh, Geert van der Aast is bij me, bestuursvoorzitter van uh, Volker Wessels. En André Goedé, CEO van Zevenvoerder. Talkwise. Even naar Volker Wessels. Uh, als we kijken naar het, naar het bedrijf zelf, ooit opgericht door Dick Wessels. Uh, uit Rijs, geloof ik, in het oosten van het land. Hè? Uh, dat is correct. Dus. Ja, ik denk de oorsprong van het bedrijf gaat uh, nog verder terug. Uh -huh. Dan uh, kom je ergens in uh, 1830, dacht ik. Ja. Um, en uiteindelijk is, uh, zijn daar twee Volker, Steven en Konder Wessels, zijn bij elkaar gekomen. Ja. Konder Wessels, de poot van uh, Dick Wessels. Uh, en dat gaat dan sinds 1997 onder de naam Volker Wessels ja. door het leven. Was beursgenoteerd, 2003 van de beurs gehad door de familie Wessels zelf, hè? Correct. Uh, inmiddels uh, uh, zit CVC, een, een grote venture capitalist of private equity partner... zit ook bij jullie aan boord voor een minderheidsaandeel, hè? 42, ja, we hebben 5%. nu uh, onze aandeelhouders, we hebben drie aandeelhouders. Ja. Dat, zijn, uh, dat is de familie Wessels met 42,5 procent, mm -hmm. CVC... Een uh, kapitaalinvesteerder ook ja. met uh, 42,5% en het management heeft 15%. Juist. De, die 42,5%, meneer Wessels, uh, of de familie Wessels, heeft hij nog invloed op wat u doet? Uh, nou, Dick Wessels zelf is lid van de Raad van Commissarissen. Juist. Uh, dus uiteraard heeft hij daar uh, direct invloed op. Heeft u last van hem of niet? Ik bedoel in nee. de positieve zin des woord. Hoor. Nou, in positieve zin... <laughs> nee, ik denk dat... Uh, kijk, uh, het is zo dat wij... Uh, en, en dat geldt zeker ook uh, voor de heer Wessels. Uh, die heeft natuurlijk zijn sporen enorm verdiend uh, in deze markt. Heeft natuurlijk uh, fantastische prestaties neergezet in de afgelopen jaren. Uh, met de onderneming. Is nu nog betrokken als commissaris. En waar mogelijk en waar zinvol helpt hij natuurlijk nog volop mee. Hmm. Zeker in deze moeilijke tijden. Ja. Dus hij stuurt mee uh, waar mogelijk? Hij helpt mee waar mogelijk, ja. Mm -hmm. Kan hij u nog een hoop leren? Dat kan niet altijd. <lacht> je moet nooit uh, zeggen hij... dat je niet meer kunt leren. Ja, precies. Uh, dat, zou, uh, dat zou dom zijn. Maar uh, ik, de, de tegenvraag natuurlijk, wat leert hij van u? Ja, ik denk dat uh, als je daarna... Nou, kijk, er zijn twee aspecten daaraan. Het is natuurlijk een, een stuk ondernemerschap. Maar mm -hmm. ook bij een bedrijf uh, van onze omvang... En uh, wellicht ook wel een beetje de complexiteit die bij zo'n omvang hoort... heb je natuurlijk ook meer de bestuurlijke kant die je moet uh, afdekken. Uh, en dat is natuurlijk ook, en dat is ook de balans die we voortdurend zoeken, ook in zo'n raad van bestuur. Dat ja. dat goed in balans is, mm -hmm. dat je dus met elkaar al die verschillen, verschillende speelvelden uh, goed afdekt. Ja. De, de, de, de, de wesselsmannen stonden destijds bekend als, als cowboys in de, in de aannemerij. Hè? Uh, is dat al zo'n beetje, beetje zo gebleven? Hebben ze nu een bestuurder die af en toe aan de hand rint? Nee, ik denk dat wat je. Uh, kijk, ik denk dat het ondernemende dat zit door heel volke wessels heen uh, verweven. En dat vind je niet alleen bij uh, onze woningbouwers. Dat vind je ook bij de Wegenbouwers. En dat vind je ook uh, in, in andere markten zoals energie en telecom. Dus ik denk niet dat dat specifiek iets te maken heeft met wat u dan de wesselsmannen noemt. Oké, okay. even naar meneer Goudet. Uh, u heeft, dat zei ik al, heel dat schip nu gekocht, die Vanguard... Dan heeft u een enorme schuldenpositie uh, uh, voor opweten te bouwen... waardoor u de banken om, om wat Colance moet vragen... Dus niet herfinancieren, maar Colance geloof ik. En u heeft wel een, in zoverre een aantal leningen... heeft u tegen een hoge rentepercentage mogen, mogen herafsluiten. Hè? Nou, zo is het niet Zo is het niet. niet, is het niet. Nee, wij, hebben natuurlijk, wij zijn in 2006 door Herema, wat onze vroegere eigenaren mm -hmm. waren... Uh, verkocht aan private equity... Ja. Uh, dat Want wie is de, de PR-club die bij jullie zat? Uh, dat was 3i. 3i en ja. Uiteindelijk heeft dat geleid uh, via een omweg, via een, uh, een grote overname die we hm. gedaan hebben in 2007 naar een beursgang. Ja. Dat is in 2007 is dat, uh, gebeurd. In ja. 2009 hebben we een tweede notering in Amsterdam gekregen. Dat is ook het moment dat 3i er met de laatste percenten die ze erin zaten eruit is gestapt. Hm. We hebben al vanaf 2007 een forse schuld opgelopen. door de grote overname en de verkoop van het bedrijf. Maar we zijn in 2007 met een miljard schuld begonnen. We hebben dat afweten te bouwen tot rond de 500 miljoen. En we hebben natuurlijk nu met de investering in dat schip hebben we extra bijgeleend. om dat schip voor een, voor een gedeelte ook te kunnen betalen. Ja. Uh, maar dat heeft uiteindelijk niets te maken met uh, het, uh, uh, de situatie op dit moment. Ja. We hebben met de banken afgesproken dat we wat verruiming kregen... in de grenzen van onze uh, zeg maar, uh, ratio's voor de, uh, voor de financiering. Ja. En dat is de, de hoofdfinanciering, zou ik maar even ja. zeggen. Uh, en dat hebben we gedaan om een stuk zekerheid te krijgen. Ja. En uh, er is... Uh, ja, of dat nou nodig is of niet. Dat uh, is, uh, is voor later zorg. Uh, op dit moment heb ik het idee dat het misschien uh, niet, nodig, was, niet nodig zou zijn ja. geweest. Maar ja, dat, uh, het is, je kan het maar beter hebben op dit ja, moment. Ja, beter Zodat dan over, we, hè, ja Waar ja. het om gaat is uiteindelijk dat wij ervoor moeten zorgen... dat onze aandeelhouders niet voor verrassingen komen maar, te staan. Kost u wel geld, kost de aandeelhouder ook geld. Hè? Want je, ja, maar ja, het, je schuld het, kunnen het, verruimen, dat is dus bij de, banken meteen gaat de als De lage kosten die daarmee gemoeid zijn... die oh. wegen ruimschoots op tegen de extra kosten die we zouden hebben gehad als we die convenanten zouden, zouden hebben geschonden. Ja. En uh, wat dat betreft is het dan op dit moment denk ik in de huidige markt, huidig economisch klimaat, beter om op zekerheid te sturen. Ja, maar nou heeft u ook een bedrijfsonderdeel te koop gezet, de ja. vervoer ja. Van, uh, van motorjachten en zeiljachten. Ja. Dat was de kleine business, dat viel een beetje buiten de school. Ja, nou, het is uh, denk ik iets van uh, tussen de 5 en de 10 procent van onze omzet, ja. uh, als dat heel goed gaat, um, dat, uh, en het betreft drie schepen. Die daarin uh, vol continu uh, met het jachtenvervoer bezig zijn. Ja. Maar het jachtenvervoer, uh, hoe mooi het ook is... Hè, want ik vind het een fantastisch leuk bedrijf... Mm. is een dienstverlening aan consumenten. Ja. En dan zijn het wat bijzondere consumenten... maar het blijft een dienstverlening aan consumenten... Mm. waar je op hele andere dingen moet letten... Mm -hmm. dan wat wij normaal doen. En dat is een dienstverlening aan de industrie. Ja. Nou, die twee onderdelen, juist omdat wij zo verschrikkelijk zijn opgeschoven naar de olie- en gassector en mm -hmm. steeds meer in die sector doen. Helemaal B2B, en helemaal daar. Ook juist. veel meer dan alleen maar transporteren. Ja. Komen die twee bedrijfsonderdelen zo ver uit elkaar te liggen dat we besloten hebben om van dat jachtenvervoer afscheid ja. te nemen. Maar heeft u het al verkocht? Uh, we zijn in het proces om het af te handelen. Oké. Okay. En waar gaat het naartoe? Uh, daar kan ik uh, helemaal geen opmerking de... over doen. <laughs> ja. Beursgevoelig, hè? Blijft gevaarlijk. Dat, nou ben ik er bijna eentje aan het vergeten wat ik nog aan u wilde vragen. Daar kom ik straks ongetwijfeld op terug. Uh, de, de structuur is nu uh, als volgt. U bent op de beurs. Ik wil nog even naar meneer Van der Azen. Want de, firma, of de, de familie Wessels heeft die 4,5% in handen nog steeds. CVC ook. Zo'n private equity partner wil uiteindelijk altijd van zijn aantal af. Wanneer gaat dat uh, bij u weer eens gebeuren, die beursgang? Nou ja, dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk te voorspellen in het huidige beursklimaat. u sluit dat niet uit, het komt wel een keertje. Dat, ik kan het niet uitsluiten en uh, het, u hebt helemaal gelijk. Een, een partij als CWC zal uiteindelijk een keer weer uh, van zijn aandelen af willen. Ja. Dat, uh, dat is denk ik ook helemaal niks geheims aan. Maar wanneer dat is en, en hoe dat precies gaat gebeuren, ja, ja. dat kan ik natuurlijk op dit moment uh, niks van zeggen. Dat ligt ook aan externe factoren die wij niet controleren. Hoe ja. is het beursklimaat? Uh, dat heeft natuurlijk De afgelopen periode uh, vond er eigenlijk heel weinig plaats uh, ja. op dat gebied. Ja, dus hoe dat nu wel een heel klein beetje op gang komt, heb ik begrepen. Van de, in de ja. MA-wereld wordt er weer een heel langzaam... een beetje gejuicht zo. Van ja, nou ja, dat is een b 2 b Wij volgen dat met belangstelling. Ja. Uh, u sluit dat niet uit. Uh, hier hebben een beursgenoteerde uh, CEO aan tafel zitten. Mm. Is het interessant nog steeds die beursnotering voor u als Dogwise? Ja, nou daar heb ik natuurlijk wel eens uh, een dubbel gevoel over. Mm -hmm. Maar voor Dogwise is het buitengewoon belangrijk... dat wij juist door die beursgang zelfstandig zijn geworden. Mm -hmm. En dat we onze eigen strategie kunnen voeren. Had u een blok aan de been met die P P P P P, yeah, die private equity partner, 3 R? Nou, private equity, uh, nee. Want die hebben uiteindelijk onze strategie duidelijk onderschreven. Ja, ja. en Ik voelde dat ook al als een, een belangrijke stap naar onafhankelijkheid. Ja. Uh, maar ik denk dat op dit moment, zoals we nu georganiseerd zijn... en we hebben ook nog wel een paar grote minderheid, minderheidsaandeelhouders... Hm. Uh, maar we zijn in belangrijke mate uh, zijn we zelfstandig en ja. zijn we in staat om onze eigen strategie voor de toekomst uh, uit te stippelen. En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. En meneer Van Haast, heeft u last van, die, uh, van, van CDC, van uw private equity partner? Absoluut niet, in tegendeel. Daar denk ik ook mee. Ik, ja, ik denk dat. Uh, kijk, wat, wat, uh, er is zelfs wel eens een onderzoek geweest uh, om te kijken wat voor aandeelhoudersconstructie bedrijven nou het beste in presteren. En uh, in dat onderzoek werd dan met name geconstateerd dat de combinatie van familie. Uh, aandeelhouderschap en private equity... dat het een hele goede combinatie was. Mm -hmm. En intuïtief kan je dat denk ik ook wel uh, verklaren. En, en dat is bij Volker Wessels ook zo. Uh, de familie met jarenlange betrokkenheid... en, en nog ook in jaren uh, te komen... Uh, waarbij uh, een partij als uh, CVC... Uh, veel meer financiële discipline in huis brengt. Ja. En die twee gecombineerd werkt uitstekend. Ja. Zou u dat ook dokwijzer aanraden? van gaat toch eens praten weer met een... Uh met een private equity partner. Nou, als je nog geld nodig, ja, nodig ja. hebt. Hier. Nou, we hebben die situatie ja. natuurlijk uh, tussen de, in de periode 2007-2009 ja. meegemaakt. En ik denk dat dogwise niet zou zijn wat het vandaag ja, nou is. Nou, maar toch zonder, hoor ik u nu zonder zonder zeggen: we hebben die zelfstandigheid terug. Ja. Dat vinden we lekker. We bepalen het nu helemaal zelf. Ja, we zijn natuurlijk jarenlang onderdeel van een familiebedrijf geweest. Ja. Uh, ik heb dat uh, ook als positief ervaren, maar uh -huh. in zekere zin zie je ook dat met een holdingstructuur... dat toch wat strategie betreft ja. een zekere mate van een deken overheen ligt als het gaat om, uh, om het maken van de keuzes. Uh -huh. Sommige keuzes, die, uh, daar ben je toch niet echt vrij in. Ja. Um, nou, dat, daar zijn we vanaf. En we zijn nu in staat om onze eigen richting te bepalen. Ja. En dat heeft private equity ook altijd gesteund. Hm. Dat is een mooi bruggetje om te kijken naar 2012. Want ja. he, u bent nu zelfstandig, het loopt allemaal goed. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat, u, gaat u met een goed gevoel 2012 in? Lieve ja, um, we hebben hoge verwachtingen van 2012. Als het hm. gaat om het binnenhalen van een aantal nieuwe orders. Ja. Uh, we gaan ervan uit dat we onze, onze orderportefeuille verder uit kunnen bouwen in 2012. En we hebben natuurlijk voor 2012 ook al een belangrijk aantal grote projecten voor de uitvoering. Ja. En uh, het begin van 2012 zal ongetwijfeld, net als het eind van 2011, nog wel behoorlijk zwaar zijn. Hmm. Maar daar zie ik niet tegen op. Hè. We zijn goed in staat op dit moment om daarmee om te gaan. Dus dat zie ik ook met vertrouwen tegemoet. Ja. En de belofte zit hem uh, vooral in de hele grote projecten die wij de komende jaren uh, op ons afzien zien. Dan ja. gaan we eventjes naar de bouwsector. Meneer van Aast, wat ziet u uh, voor 2012 goed gevoel? Nou, voor Volker Wessels uh, denk ik wel. Wij, hebben een, uh, wij, wij gaan het jaar uit met een, uh, met een goede ordeportefeuille. Ik denk zelfs wat meer nog dan het jaar daarvoor. Mm -hmm. um, en ik denk ook dat dat vertrouwen geeft uh, voor het bedrijf als geheel. Ja. Als je in de sector kijkt, dan zitten daar best onderdelen bij... waarbij je op dit moment uh, toch wel vraagtekens kunt zetten... en zeker je zorgen moet maken. Mm -hmm. En dat zit er natuurlijk ook voor een deel in de woningmarkt, bij de kantorenmarkt, waar het uh, bijzonder moeizaam gaat. Ja, vindt u dat de overheid wat dat betreft de politiek althans uh, uh, goede stappen neemt? Uh, die woningmarkt die komt maar niet los, het blijft op slot. Je houdt scheef wonen, we blijven met de hypotheeker in de aftrek zitten. Ja, ik denk dat de politiek... Uh, kijk, de, de woningmarkt, uh, het grote probleem in de woningmarkt is het gebrek aan vertrouwen. Hm. Uh, dat is waar alles mee uh, staat of valt. Uh, allerlei andere zaken, of dat nou een, een verlaging is van de overdragsbelasting... dat helpt dan misschien eventjes een klein beetje, maar ook niet meer dan dat. Maar dat was ook niet structureel, dat wist ook iedereen, hè? Ja, nou kijk, het, het punt zal zijn, hè, dat, en het gaat ook verder dan alleen de woningmarkt... en wat natuurlijk best lastig is in Nederland... Elke discussie over de woningmarkt gaat binnen vijf tellen over inkomenspolitiek. Ja. En dat is natuurlijk uh, een beetje waar we tegenaan lopen. En dan zie je toch dat uh, stellingen worden betrokken. Uh, ten aanzien van hypotheekrenteaftrek, maar ook ten aanzien van de aanpak van het scheefwonen. Um, en ja, daar zal toch iets van een soort. Uh, de politiek zal er toch een besluit moeten nemen wat men daar wil. Um, en ik denk dat helderheid en duidelijkheid heel erg belangrijk is. Maar de politieke het gaat altijd over, de, over inkomensposities van mensen. En daar hangt dan weer een politiek beeld aan vast. Ja, maar ik de denk dat... Zo snel voor elkaar ja, maar dit zijn wel problemen. Dat is Aan de ene kant is dat een probleem en aan de andere kant geeft dat denk ik ook een helder kader voor de besluitvorming. Wat je hier ook doet, je kunt niet bijvoorbeeld radicaal morgen de hypotheekrente aftrek Dat kan niet. En dan komt half Nederland of driekwart Nederland financieel in de problemen. Dus ja. dat kan helemaal niet. Dus wat voor maatregelen je ook neemt, je zult dat altijd moeten doen op basis van langjarige programma's. En dan heb je het misschien wel over twintig jaar. Mm -hmm. uh, nou, maar men moet wel die besluiten nemen en helderheid geven... van wat er nu gaat gebeuren. Ja. En nu is het denk ik toch zo... en dat draagt bij aan dat gebrek aan vertrouwen. Kijk, de huidige uh, coalitie kan wel roepen... wij doen dit of wij doen dat. Mensen weten ook één verkiezing verder en het is weer anders. Ja. Dus je kunt beter naar een soort nationaal akkoord... Uh, en te zeggen en zo pakken we die woningmarkt aan... of trekken we hem vlot... En dan kunnen mensen ook met een gerust gevoel daar hun toekomst op wennen. Een van de plannen waar u zo'n beetje op doelt... is het plan om uh, woningcorporaties verplicht om een driekwart van hun portefeuille huurhuizen in de vrije markt te verkopen. Zou dat in ieder geval helpen om die woningmarkt wat vlot te trekken? Nee, ik denk niet dat dat echt, uh, echt gaat helpen. Um, ik geloof dat uh, mensen zullen dat misschien ten dele wel willen... hoewel ja. ook de hypotheekverstrekking natuurlijk steeds moeizamer wordt. Ja. Um, ja, ik denk dat dat toch een kwestie is als mensen ergens fijn wonen. Of dat nou een huurwoning is of een koopwoning. Of ze kunnen hem kopen. Uh, dat zal voor een belangrijk deel bepalen of mensen daar willen blijven wonen, ja, of nee. Dus ik geloof niet dat dat nou meteen ook een oplossing is voor deze problematiek. Hm. Uh, uh, meneer Goedee, dan even naar de politiek. Heeft u last van ze? Of heeft u juist baat bij uh, de politiek? Um, nou, last heb ik niet van ze. Dat klinkt bemoedigend. Maar um, uh, in zoverre, dat, uh, dat is natuurlijk een totaal ander onderwerp. Uh, we oh. hebben uh, gelukkig wat besluitvaardigheid in 2011 gezien... als het gaat om het uh, Somalische piratendossier. Ja. En daar hebben we naar, denk ik, toch heel erg lang... aan de, aan de poort van Den Haag te rammelen. Uh, ...gezien dat het uh, kabinet uh, positief heeft uh, gestaan tegenover het uh, uitzenden van mariniers naar ja. schepen... ...zoals die van ons, die toch uh, kwetsbaar zijn. Ja. U moest daar ook langs en toe. Uh, wanneer ze door dat gebied uh, varen. Ja. Ja. ja, wij hebben natuurlijk uh, projecten die vanuit de Persische Golf komen hm. en richting uh, Kaap de Goede Hoop gaan. We hm. hebben projecten die door het Suezkanaal gaan en door de Golf van Aden gaan... Um, en dat hebben we in 2011 toch een uh, behoorlijk aantal keren... als ik kijk naar het totale aantal projecten wat we gedaan hebben... hebben we dat meegemaakt. Mm. En de laatste projecten die we hebben gedaan... hebben bescherming van uh, Nederlandse mariniers gekregen. Mm. En dat is, uh, vind ik een heel belangrijke positieve Mooi. ontwikkeling. Mooi ja, want uh, de andere oplossingen die zijn toch uh, aanzienlijk minder. Heren, nog even als we een cijfer van rapportcijfer 1 tot 10... voor het gevoel voor 2012 kunnen neerzetten, meneer Van Aast, Waar zit u zet u op in? Wat wordt het dan? Een zesje. Een zesje? Meneer Goedé? Ja, ik ben wat optimistischer, maar mm -hmm. dat heb ik ook uitgelegd, denk ja. ik. Ik zou het een 7,5 tot een 8 willen geven. Kijk eens aan. Ja. Nou, we gaan kijken wat het wordt over een jaartje. Ja. Nou, dan uh, we houden we sowieso contact als mag. Ja. En ik wens u alvast uh, een, een hele goede jaarwisseling. Niet aan oliebollen bakken. want dat, gaat, dat uh, heeft u allemaal niet meer nodig. Veel succes allebei voor 2012. En uh, u ook, dames en heren, uiteraard een hele mooie jaarwisseling... Dit programma Tross Bedrijf kunt u terugvinden op onze website www.trossinbedrijf.nl en op teletextpagina 257 Vragen en opmerkingen mede naar inbedrijf.tross.nl en u luistert dus naar Tross Bedrijf met Geert van der Aas, bestuursvoorzitter van Volker Wessels en André Goedé van Zevenvoerder, Doc Strategy CEO. Na het nieuws van twee uur kunt u luisteren naar de Tros Auto Show. Tot zometeen. Samen thuis, samen dros. Opium, het cultuurmagazin van Radio 1, houdt deze week opruiming. Dat is allemaal leuk, die kunst. Hou eens op met die flauwsies, brood op de plank. In twee uur tijd nog eens de leukste gesprekken... en de beste muziek van de afgelopen maanden. En de meeste dieren komen er helemaal niet aan toe. Die zijn alleen maar bezig met vatten wat te eten en vatten wat te neuken. Het laatste cultuurnieuws... Je bent toch een gevestigde naam, weet je wel. En vooruitblikken op volgend jaar. Nee, ach ja kan alle kanten op gaan. Radio 1. Opium. Ik luister het liefst naar Opium Radio wanneer ik in de file sta. Straks tussen half drie en half vijf. Het nieuws van alle kanten. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Alle vrienden en familie de deur uit. Even nagenieten van de kerst in je ruime huis. De heuvels in. Tijd voor jezelf. Een goed voornemen...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 Dit is Radio 1.